12 uur. De Radio1 Sportzomer. Bas van Berven en Bert van Sloten. Goedemorgen. De Veluwe heeft niet alleen het meeste bos van ons land, maar ook de grootste dichtheid aan Kazernes militaire oefenterreinen. Over de haatliefdeverhouding verhouding tussen defensie en de Veluwe praten we straks met een historica die onderzoek daar naar deed. En dit uur natuurlijk ook de wekelijkse auto rubriek met Carlo Brands. En uiteraard het nieuws. De hoofdpunten nu. Gietluk.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 Een paar honderd mensen werden geëvacueerd, maar inmiddels kunnen ze weer naar huis. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend, zegt de brandweer. Zoals het er nu uitziet door een, een technische omstandigheid van een, een leiding die er gescheurd is, daar wordt een onderzoek naar geplaatst, maar voor de rest geen, er waren geen werkzaamheden plaatsgevonden. De is spontaan opengegaan. Brandweerkorps uit de hele regio en uit Almere en Utrecht werden opgeroepen omdat er erg veel gas ontsnapte. Het gas wordt nu omgeleid. Niemand in de regio bij Hilversum zit zonder. Het dodental van de overstromingen in de Russische regio Krasnodar aan de Zwarte Zee loopt op. Er zijn minstens 150 mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen worden volgens de autoriteiten nog vermist. De gouverneur van de regio heeft aangekondigd dat er morgen een dag van rouw wordt gehouden. Het noodweer trof het gebied rond de strand Krimsk in de nacht van vrijdag op zaterdag. In één nacht viel evenveel regen als normaal in twee maanden tijd.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 Het weer vanuit het zuiden buien. Die zijn soms stevig met plaatselijk onweer en windstoten. Vanmiddag is het in het zuiden op een enkele bui na droog. De zon breekt daar ook door. In het noorden blijft het nog lang bewolkt en vallen er buien. Het is vanmiddag 19 tot 23 graden. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Met Tom van der Kamp. Hé hey Tom, met Paulien. De presentatie ging super. We hebben de order binnen. Mooi. Ik ga meteen Chris bellen. En Pien. En Ed.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 Op de Veluwe kom je niet alleen hert en zwijnen tegen... maar ook veel hekken met het bordje verboden toegang, militair terrein of schietgevaar. Historica Irith van der Vries schreef een boek over de aanwezigheid van militairen op de Veluwe. En hoeveel procent van de Veluwe is eigenlijk in handen van defensie hier hierboven? Is? Ja, hoeveel precies weet ik niet. Het zal nu zo'n 10, 15 procent zijn. Maar het is veel meer geweest. In de jaren 50, 60 was het denk ik wel 20 tot 25 procent. Maar nu eerst de Nederlandse bergsportvereniging over het nieuws... dat een Nederlander is omgekomen bij het bergbeklimmen in de Zwitserse Alpen... Daarover gaan we praten. En Bert van sloten. Daarover gaan we praten met Robin Bak, directeur van de Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging en Vervent Klimmer. Het gaat dus over de Zwitserse Alpen, waar gisteren een jonge Nederlandse bergbeklimmer om het leven is gekomen. Weet u wat er gebeurd is? Nou, de exacte toedracht, daar, daar doen we nog onderzoek naar, maar hij is uh, de informatie die we hebben is dat hij bij de, de afdaling op de, op de Zuidgraad. Uh, uiteindelijk is, uh, is uitgegleden en, uh, en gevallen. En daarbij uh, ja, enkele honderden meters naar beneden is, uh, is gevallen. En uh, daarbij, helaas, is overleden. Is de man lid van de vereniging? Ja, hij is uh, actief lid van de, van de NKBV. Uh, hij heeft uh, ja, diverse cursussen gedaan. Uh, waaronder ook een zeer gevorderde cursus. Dus is een, uh, in ieder geval een jongen die weet wat hij uh, doet. Ja, en de NKBV is de Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging. Ja. Uh, is, is er, ja, misschien, het is natuurlijk speculeren... maar uh, kunt u iets zeggen over de oorzaak van de val? Nou, de oorzaak... Ja, laat, ik zo zeggen, wat we, daar, laat ik zo zeggen, met, met, met alle redenen niets exacts over te zeggen. Uh, het, heeft, het is in de afdaling, heeft het, uh, heeft het plaatsgevonden... Um, ja, het enige wat, je, wat, je, wat we weten, laat ik het zo zeggen, is dat er uh, in het late, seizoen, het late winterseizoen eigenlijk nog heel veel sneeuw is gevallen. En dat het uh, op dit moment uh, ja, vrij vroeg in het seizoen alweer uh, heel warm is. Um, ja, en die combinatie is voor de condities van de sneeuw nooit echt een, een, een prettige. Ja, en afdaling: ben je dan ook vermoeider? Ja. Uiteraard, na een, zeker een, een berg als de als de Blanc wat echt een serieuze berg is, dat is daar ben je toch uren mee bezig. Dus ja, uiteraard ben je ben je wat vermoeid. Want hoe hoog is eigenlijk die Mont Blanc? Hij is uh, 4300 meter en uh, nog iets. Ja, en dus het behoort tot de categorie behoorlijk zware bergen. Ja, het is uh, ja, het is categorie 4000ers. Dat is in de Alpen een, een soort aparte categorie. Een, een hele populaire categorie. En uh, de Dan Blanche behoort wel tot de serieuzere 4000ers in de Alpen. En hoe zit dat verder met je veiligheidsmaatregelen? Zit je vast? Ga je, uh, kan je uh, alleen? Hoe zit dat? Nou, alleen op dit soort bergen is alleen gaan is, uh, is, is onverstandig. Hij um, zij was uh, niet gezekerd aan zijn, aan zijn maat uh, bij de afdaling... Dat is uh, ja, momenteel in het Bergsportland is dat een, een, een grote discussie, uh, zeker in sneeuwcondities. Um, als ja, iemand gaat, in hoeverre trekt hij dan de handen mee? We hebben een paar jaar geleden dat verschrikkelijk ongeluk gehad met het gezin in Almere, waar dat, uh, waar dat aan de hand was. Dus ja, ben je, moet je voldoende ervaren zijn om zelfstandig een sneeuwpassage af te klimmen of ga je toch aan touw? Het is heel lastig te zeggen, zeker vanaf uh, deze afstand, uh, omdat je de exacte omstandigheden daar niet kent. Nee. Maar goed, hij was in ieder geval niet uh, gezegeld aan, uh, aan een ander. Wat wel opvalt, is dat er wel veel ongelukken gebeurden de laatste tijd. Eerder deze week al twee ongelukken in de Zwitserse bergen. Vijf ja. Duitsers kwamen erom. Uh, twee Spaanse klimmers zijn om het leven gekomen. Uh, is, is, zit daar een soort van verband tussen? Nou, dat is, kijk, dat is, dat is moeilijk te zeggen. Het, is, het bergsportseizoen is begonnen. Uh, dit is natuurlijk wel heel veel in een week. Ook, ook uh, ja, natuurlijk niet leuk. Uh, ja, het moeilijk om van een verband te bespreken. Daar weet je ook te weinig van. Het is van meer de, opvallend dat het allemaal gebeurt en u weet nog niet of er een soort correlatie tussen zit. Nee, kijk, het enige wat je van die drie ongevallen op de Langenhorn, op de Eiger en hier op de Dan Blanche weet... is dat alle drie de ongevallen hebben plaatsgevonden in de afdaling. En dat hm. is de enige correlatie die er is. Meneer Baks, ik dank u wel dat u ons te woord heeft willen staan. Robin Baks was dat, directeur van de Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging. In Aken is de jaarlijkse internationale spring- en dressuurwedstrijd... de CHIO bezig. De vier spanners zijn er klaar met hun landenwedstrijd... en het is straks de beurt aan de springruiters. En in Aken is onze verslaggever Ed van der Bent. Ed, zijn er, nog, zijn er nog prijzen naar Nederlanders gevallen? Het uh, trio van de vierspanrijders die hadden een comfortabele voorsprong... bij de afsluitende vaardigheidsproef. Daarbij rijden ze een parcours met uh, 20 poortjes. De afstand tussen die poorten je je is maar enkele decimeters meer... dan de spoorbreedte van het rijtuig. En uh, daar moeten dus die vier paarden uh, twee voor, twee achter... en dan het rijtuig achter moet daarin een uh, behoorlijke snelheid doorheen... om geen tijdfouten te krijgen. Ja, en door nou, noem maar op. He. Het is niet nee, nee, nee, dat, oh, dat is niet. de marathon, de terreinproef Sorry. die ze gisteren hebben gehad. Okay. En, uh, maar dit is echt in het platte vlak, op een mooie grasbaan... gaan ze dan uh, tussen die poorten door. Nou, we hadden uh, een behoorlijke comfortabele voorsprong. We mochten drie ballen, want die poortjes bestaan uit een soort... Uh, ja, van die kegels die je op de weg ook wel ziet, met daar een balletje op. En als je daar dus tegenhoudt, valt het balletje af, krijg je drie strafpunten. Nou, dat was Theo Timmerman, die had alleen maar een tijdfout. En uh, Koos de Ronde, de tweede starter, die uh, had tijdfouten. En hulp van een groom, dat is zeg maar een van de hulpkoetsiers... die dan van het rijtuig moet in dit geval was. Dat omdat een van de voorpaarden, het rechte voorpaard stapte over een streng. Dat is een, een soort uh, ja, uh, de riem die loopt van het voor naar het achterpaard... en dan naar het rijtuig. En daar stapte die overheen en dan moet de kroon van, uh, van de koets... en dat uh, herstellen krijg je vijf strafpunten. En dat wordt dan een streepresultaat. Want ijsbrand Chardon, die als laatste startte... die had één bal eraf, is drie strafpunten. Dus die comfortabele voorsprong van maar liefst vier ballen... die, die twaalf punten, die heeft men uh, eigenlijk niet hoeven op te gebruiken... om een, uh, de positie in gevaar te brengen. Dus Nederland is voor de elfde keer sinds 1970. 86. En voor de zesde maal op rij winnaar geworden hier... van het landenklassement van het Vierspadden. En dan is dus een mooie opmaat naar hun WK in Riesenbeck in Duitsland... over zes weken. Dankjewel. Vanuit Aken, Ed van de Bent. Mwah. En niet aan de je Dat is kusje wachten. Zie maar iets van Tarkam. Wie op de Veluwe wandelt of woont... kan niet alleen bos, herten of zwijnen tegenkomen... maar ook zomaar een hek met een groot bord. Verboden toegang, militair terrein. Dat is in ieder geval al anderhalve eeuw het geval. Zijn we eraan gewend geraakt dat het grootste bosgebied van ons land... min of meer is gekaapt door Defensie? Dat gaan we zo vragen aan historica Ingrid van der Vlis. Ze komt deze week met een boek... en dat ligt nu al in de studio op de tafel. Laat eens horen, Bas. Hoe klinkt dat? Nou, uh, zo... Precies, het is ja. een lijvig boek. Ja, het het gaat over 150 jaar militairen en veluwenaren. Laten we even een beetje in de stemming komen. Rechtsaan! Kiep! Voor mij uit. Sergeant so de Roos en zijn mannen hebben hun vak geleerd op het Depot Verbindingsdienst in Ede. Met ruim 130 verschillende opleidingen, zoals bijvoorbeeld deze voor Telexist. Ja, mevrouw van der Vlees. De Veduwe <lacht> lijkt vergeven van kazernes. We horen het ook weer in dit fragment. Waar komt dat vandaan? Waarom is de Veluwe opeens een grote garnizoenplaats geworden? Nou, het, het ging natuurlijk niet opeens. Het is ooit begonnen inderdaad zo'n 150 jaar geleden. Er was heel veel ruimte. 150 jaar geleden. Wij rekenen met u mee. 1850, 1860. Ja, 1858 werd het allereerste terrein aangekocht bij Nieuw onder Apeldoorn. En waarom daar? Uh, er was wel een weg, er was als een kruispunt van wegen... maar verder was er helemaal niets. En het leger had ruimte nodig. En het waarom leger had was... het leger ruimte nodig? Het oefende met infanteristen, dus mannen te voet. Het oefende met de cavalerie, mannen te paard. En er was geschut, de artillerie, dat moest ook geoefend worden. Ja. En met elkaar konden ze daar op hele grote terreinen... Oh, we waren net de tijd van de Hollandse Waterlinie voorbij... Nee, die moest juist nog komen. Maar oh, die moest nog komen? Nou, nee, dat is niet waar. Nee, de Hollandse waterlinie was er al, maar de nieuwe Hollandse ja, waterlinie... Nieuwe niet Hollandse. Nog niet, sorry. Ja, gewoon, precies, die ja. was net iets groter, uh, inderdaad. Ja. En die ruimte, die bood de Veluwe. Ja. De Veluwe was verder... Uh, nou, de militairen vonden het vreselijk om te moeten verdedigen. Daar was het veel te, te leeg en te woest voor. Maar juist om te oefenen, je kon geen kwaad doen. Nee. En het was goedkoop. Want de mensen die de veluwe in bezit hadden, veelal boeren die dat gezamenlijk in bezit hadden, uh -huh. die lieten er hun schapen grazen en die plachten er wat. Maar dat bracht veel minder op dan dat je het aan defensie, de defensie verpachtte of verkocht. Ja. Wat, wat, wat betekent dat? Wat voor impact had op de dorpen die daar omheen lagen op de veluwe? Aanvankelijk eh, niet zo heel veel. Wel positief natuurlijk, omdat ja, als je daar midden op de veluwe zat, dan kon je daar mooi naar het café. Of dan kon je met je wagentje daar je goederen gaan verkopen. Maar uh, zodra er ook meer kazernes kwamen, en dat was dan meer rond 1900... Uh -huh. uh, we hoorden net Ede. Uh, vooral in Ede zijn heel veel kazernes gekomen in een zeer korte tijd. Uh, ja, dat werd opeens een enorm dorp. Uh, daar moesten meer wegen, of ja, meer een stad eigenlijk, daar moesten wegen naartoe gelegd. Uh... De Defensie zorgde eigenlijk voor een enorme input, economisch gesproken. Ja, ja, ja, en dat was ook wel wat de dorpen daarvan verwachten. Dus de garnizoenen werden ook. ook wel met gejuich binnengehaald als ze kwamen. Want het waren opeens honderden ja, tot duizend man extra. Ja, maar toch de kenschetst zich door streng protestantisme, zeker in die tijd. Bos had de niet erg militairen. Er waren ook wel mensen die daar erg benauwd voor waren. Ja. Ze kenden de verhalen uit Harderwijk, daar ja. zat al langere garnizoen. Dat waren en wat waren de... dat voor verhalen? De, peels, soldaten peels drinken, die naar, de soldaten. Uh, ja ja, ja, ja, ja die, naar, uh, die naar Indië uitgezonden mm -hmm. werden. En dat, ja, dat was een beetje het afvalputje van uh, ja de werkgelegenheid bij Defensie. Daar kwam je, als je echt niks anders meer kon doen, dan ging je maar daar naartoe. Mm -hmm. ja, en dan kwamen de mannen weer terug. Ja, en ze gingen natuurlijk als in iedere grote havenstad. Er uh, ja, was veel prostitutie, er waren veel cafés. En dat was niet datgene wat ze echt uh, voor ogen hadden op de Veluwe. Nee, nee Nee, nee, nee. Dus veel protest. Nee, dat viel wel mee, want uh, toen die kazernes kwamen... veranderde er net heel veel in het leger. En dit waren de gewone Nederlandse soldaten, de dienstplichtigen... plus de beroeps die in het Nederlandse leger dienden. En die uh, werden behoorlijk onder de duim gehouden. Hoorden ook vooral op hun kazerneterrein. Hadden nauwelijks vrije tijd. Dus kwamen well, ze, niet eens veel Ze kwamen veel we we er niet af. af. Ja. Nou, niet heel vaak. Nee. Een soort leger resort eigenlijk. Zo kan ik dit het beste vergelijken. Ja, ja, ja. ja. Een beetje ja. Als we nou uh, uh, kijken naar die relatie. Maar even naar het andere. U zei uh, toen het gesprek begonnen. Uh, eigenlijk is de Veluwe uh, voor 15%, 10, 15% in handen van Defensie. Dat was ooit 20 tot 25%. Ja. Waarom is dat zo afgestoten? Uh, nou, dat het zo groot was, dat was uh, kort na de Tweede Wereldoorlog. Mm -hmm. um, het Nederlandse leger werd toen heropgebouwd en uh, ja, dat ging in zeer grote vaart, de Koude Oorlog. Mm. Uh, Nederland lag gunstig voor de internationale ijzerlinie... die nu werd uh, ingevoerd. Ja. Vanuit Nederland kon je mooi naar, uh, nou, naar Duitsland, naar Rusland... om de roden uh, te verslaan als het nodig was. Dus met hulp van uh, Amerikanen werden er enorme nieuwe kazernes... vooral op de Veluwe neergezet... Ja. Want er was al veel oefenterrein en er waren al kazernes. Maar was het niet zo dat er nog meer grond ook, uh, nodig was? Want uh, aanvankelijk begon je met een, een, een klein beetje. Maar ja, die legers en die tanks die werden steeds groter... en hadden steeds meer oefenruimte nodig. Ja, ja nou, ze zijn al begonnen met grote oefenterreinen. Bijvoorbeeld bij, uh, bij Oldenbroek, schietterrein Oldenbroek. Dat werd al gekocht van twee... dat was toen twee bij acht kilometer groot. Uh, bij Harskamp werd een enorm terrein gekocht. En dat eerste terrein bij Nieuwmiddelligen. Maar waardoor het ook groter moest worden... was doordat al het geschut verder kon schieten. Ah ja. Dus het werd steeds ja, ja. gevaarlijker. Langer kunnen... Er waren hele grote veiligheidsmarges. Yes. Ja, en in de loop der jaren werd veiligheid nog steeds belangrijker. Want aanvankelijk mochten dan de, de schaapsherders... nog wel langs de randen komen met hun schapen. Maar dat werd op het laatste te onveilig geacht. Hmm. En dan werd het hek maar nog weer een end verderop geplaatst. Ja. Gaat uw gang, meneer Van Nou, ik wil even weten hoe natuur- en milieuorganisaties tegenover staan. En, en, en stonden ook tegen het gebruik van, uh, van dit soort natuurgebieden door Defensie. Nou, aanvankelijk uh, waren er nog niet echt natuurorganisaties nee. die, zich hier, uh, die zich hier hard voor maakten. Uh, pas in de jaren 50, als die enorme kazernes komen... dan zie je ook langzamerhand dat bijvoorbeeld de AWB, die dan natuurlijk eigenlijk de grootste... Ja, natuur- of toeristenorganisatie mm -hmm. is, die maakt zich er druk om. Want ja, het begint, met, begint een beetje te wringen. Uh, mooi wandelen over de Veluwe, dan wil je niet het geknal in de verte horen. En je wil ook niet constant tegen een hek aanlopen. Waarin de jaren 60 en 70 als milieu belangrijker wordt. En tegelijkertijd defensie onder vuur komt te liggen. Want ja, die koude oorlog die breekt dan maar niet uit. Steeds meer mannen moeten wel in dienst, maar zijn er ook steeds minder happig op dan gaat dat steeds meer botsen. Ja. En hebben ze eigenlijk ook uh, de Defensieorganisatie door de jaren heen... dat uh, landschap behoorlijk beïnvloed? Ja, sowieso hebben ze het beïnvloed... doordat ze hele grote terreinen hebben aangekocht. Uh, zoiets als de Oldebroekse heide. Een enorm uh, aaneengesloten heidegebied... Mm -hmm. uh, ja, dat was er waarschijnlijk niet meer geweest als Defensie het toen niet had aangekocht. Oh, dat is dus goed nieuws voor dus de organisatie. Dus dat is positief voor, voor de planten en voor ja, de beesten. Maar die het, daar, dan die ragen ze er, er vervolgens wel doorheen met tanks. Dat lijkt me niet zo goed. Nou, voor sommige beesten dan juist weer wel. Oh. Juist uit uh, onderzoek naar de biodiversiteit is gebleken. Dat sommige beestjes, plantjes, daar wel uh, ja, baat bij hebben. Mm -hmm. Dat de grond af en toe wordt omgewoeld <laughs> door die tanks. Ja, op een beetje grove wijze, maar dat is wel goed voor ja, ze. Ja, ja, ja. ja. Oké. Okay. En die bezuinigingen die er nu aan staan te komen. Want we hebben nou een beetje het beeld geschetst van het ontstaan. Van echt de expansie ook in de Koude Oorlog. Nou, ja, vervolgens uh, krijg je het eind van de Koude Oorlog. En dan zie je langzaam maar zeker dat dat uh, afgebouwd wordt. Um, dat betekent dat het teruggegeven wordt nu aan de natuur? Voor een deel wel, ja. ja. De grote omkeer was in 1989, toen de Berlijnse muur viel... en inderdaad de Koude Oorlog uh, ja, stopte, bijna opeens. Uh, dan neemt Defensie neemt af, gaat ook bezuinigen, stoot grote terreinen af. Um, en tegelijkertijd uh, zijn die milieuorganisaties op hun sterkst. Dus lukt het inderdaad om op een aantal gebieden terug te geven aan de natuur. Bijvoorbeeld bij Nunspeet... Uh, was in 1952 een enorm complex verrezen waar 3000 man gelegerd kon worden. Dat is tot op de laatste steen toe afgebroken om weer uh, natuurgebied te worden. Ja. En hoe zit het dan met, want aanvankelijk, hè, u beschreef dat zo, van dat de vlag uitging als er een kazerne kwam. Hoe is dat nu? Gaat dan de vlag uit als de kazerne weggaat uh, bij de lokale bevolking? Nou, niet zo, niet zo zwart-wit meer. Er zijn nog wel uh, steden, bijvoorbeeld Harderwijk. Harderwijk wilde heel graag een garnizoen hebben... en had ook het idee dat het echt niet zonder kon. De economie dreef daar ook op. Uh, dat was inderdaad ook zo. En in 1900 was het geweldig dat het garnizoen kwam. In de jaren 20, 30... Nou, het kon niet op. Er kon het liefst zoveel mogelijk erbij uh, komen. Uh, toen in de jaren 80 bleek dat ze misschien daar weg zouden gaan... brak er ook eigenlijk wel grote paniek uit. Want dat kan onze economie helemaal niet aan. Mm -hmm. Toen uiteindelijk defensie verdween begin jaren 90, bleek dat wel mee te vallen. Want Harderwijk had zich ook verder ontwikkeld... dan alleen maar garnizoenstad. De stad was niet meer alleen afhankelijk van die militairen... die daar wel of niet waren. Ja, en al die andere dorpen, u noemde uh, Ede... wat enorm gegroeid is, ook, uh, ook de laatste jaren... trouwens nog behoorlijk uh, gegroeid. Ja. Kan, kan, kan Ede het hebben? Ja, Ede kan het nu wel hebben, maar het zit nog wel met een enorme uh, ja, erfenis van Defensie. Al is het maar gewoon fysiek, als je door Ede loopt, een, een achtste deel van de stad bestaat uit kazerneterrein. En dat een is dan nu wel Het deel van de stad, jeetje zeg. Ja, nou, misschien overdrijf ik nu wat, maar je hebt van die platte gronden, daar zie je echt een enorme vlak op, een hele hoek rond het spoor voor kazernes uh, nee. ingericht. En ja, die kazernes zijn er nog en de gemeente heeft ze nu en die wil er ook wel iets mee. Maar dat is lastig. Want hoe kan je iets met een kazerneterrein doen? Dat is niet voor. Je kan niet, niet overal maar een woning van maken. Nee. nee nou ja, goed, je, je kan, maar je hebt, je hebt ze misschien niet allemaal. Maar je kan er natuurlijk voor starters woningen maken. Dat soort, uh, dat soort zaken. Ja, nou er zijn ook wel veel ideeën over, maar dat blijkt erg lastig te zijn om dat gerealiseerd te krijgen. En dat is meer een kwestie van geld dan van het, uh, van het terrein? Ja, dat heeft ook wel met geld te maken. Ja, ja is natuurlijk ook niet een jaar of tien twintig geleden lukte het nog wel om een aantal van die kazernes die toen vrijkwamen te laten ombouwen. In Harderwijk is dat gebeurd. In Arnhem, en Apeldoorn zijn sommige kazernes... tot wooncomplexen omgebouwd. Maar ja, bij Ede gingen ze dan... Ja, in die zin net te laat dicht. Daar ja. is nu ja. nog... Ja, daar is nog niet veel uh, van de grond gekomen. Maar men is er wel mee bezig om dat te proberen. Goed, dankjewel. Blijf rustig zitten, want we praten straks nog eventjes verder. Uh, we gaan naar de Tour. Jeroen Wielaard neemt ons mee naar de startplaats van de Tour. Dat is vandaag Belfort aan de Zwitserse grens. Uh, Jeroen, wat is er voor stad? Belfort is een hele beste klassieke toerstad... gelegen aan de voet van de Fogese. Stad met heldengeschiedenis. En dat wordt gesymboliseerd door dat beeld aan de voet van de citadel. Een grote leeuw, rood rossig, Gemaakt door Frederic Bartholdi. Ook de schepper van het vrijheidsbeeld in New York. Wat gebeurde er? 1870, Frans-Duitse oorlog... En Belfort werd belegerd door 40.000 Duitsers. Het duurde 103 dagen dat het Franse garnizoen stand hield... onder leiding van generaal Danfer Rocheron. Hij werd de Leeuw van Belfort genoemd. Hoort zo bij die toeristische dingen. Toerisme, ook een onderdeel is van de Tour. De camera's zoomen in op kastelen en misschien ook wel op die Leeuw... Ik ga er eens over praten met een gids, een gastenrondleider... chauffeur van een gastenwagen, oud Rob Harmeling... met zijn gasten van Rabobank. Rob, de tour dat is ook een beetje toerisme, weet nou even eerlijk. Kijk om je heen, hier, die mooie bomen van het plein... met je gasten samen. Wat is de verhouding sport en landschap en steden? Dat is een hele goede vraag. Ik kan je wel vertellen, toen ik coureur was, dat ik alleen maar naar het asfalt keek. En naar mijn rondeboeken wat ik allemaal moest doen. En uh, ik probeer zo snel mogelijk bij de finish te zijn. Maar ik moet je wel eerlijk bekennen dat Frankrijk is een, uh, toch wel een prachtig land is. Ik heb er nu inderdaad uh, oog voor. En ik denk dat het ook goed is. Dus uh, zo'n circus trekt inderdaad door een machtig mooi landschap. En uh, dat mag je wel tonen. Ik vind dat je mooie dingen aan de wereld moet laten zien. Als renner er nooit van genoten dus? Nee, absoluut niet. En nu ben je met een inhaalslag bezig zeker? Met een hele grote inhaalslag. Met een Big smaal. Ik heb daar trouwens ook een heel mooi handboek bij. Geschreven door een heel leuke journalist. Daar raad ik iedereen aan. De Tour en Anders. En uh, je hebt daar zelf, uh, mag ik best wel zeggen, een heel leuk boek over geschreven. De Tour is veel meer dan fietsen alleen. En, uh, en uh, daar, daar geniet ik me grote mate van. Ik begin uh, Frankrijk en de Tour ook steeds beter te begrijpen. Belvoor zei ik al, hele klassieke toerstad, Ook met uh, die beroemde symbolische leeuw. Uh, die vestingmuren van Vauban. Uh, het blijft steeds meer te ontdekken. Ja, dan moet ik wel zeggen dat ik uh, uh, van die geschiedenis... Uh, dat, dat moet ik, uh, uh, ik, ik heb vroeger inderdaad niet opgeleid op school, daarom ben ik gaan fietsen. Maar als ik bijvoorbeeld in Rouen ben, dan begint er binnen in mij iemand te leven die Anketiel heet. En daar wil ik er alles van weten. Daar wil, wil ik zijn huis zien. Daar wil ik over dezelfde straten fietsen waar hij heeft gefietst. En dat, ja, dat, dat, dat is voor mij ook Nou, Dat is ook de Tour voor mij. De Tour is voor een heleboel mensen ook dat plaatje op televisie. Er zijn mensen die helemaal niet naar de wedstrijd kijken, maar des te meer naar de kastelen. Ja, prima, als je maar vrolijk van wordt. Helemaal goed. Is het ook wel zo'n ideaal promotiemiddel omdat die renners er zo hinderlijk doorheen fietsen? <laughs> ik weet niet. Ik heb toch het idee dat, uh, dat mensen dat fietsen best wel allemaal leuk vinden. Het is wel erg spannend allemaal natuurlijk. Die valpartijen zo, dat vind ik denk ik niemand leuk. Maar het, het, er, er gebeurt wel heel erg veel. Het is, wielren is denk ik wel het leven in een notendorpje. Het notendorp. kan zo in één keer allemaal goed gaan, dan gaat het allemaal weer de andere kant op. En je weet nooit wat er gebeurt. Ik denk dat iedereen stiekem toch wel het wielrennen heel erg leuk vindt. En kan niet zonder die promotie. Frankrijk en de Tour hebben een ongelooflijk dicht verbond. Ja, is... Juist ook vanwege ja, de PR voor het land. Dat is ook waar. En wat ik gewoon mooi vind, kijk die reclamecaravan zo, dat vinden wij helemaal niks. Maar ja, ik bedoel, opa heeft dat vroeger als klein kindje, opa de Fransman, heeft als klein kindje langs de kant gestaan en die dook boven op die sleutel Dan doet hij nou 85-jarige leeftijd nog. En dat vind ik geweldig om te zien. Ja, ik vind het mooi. Is het genieten afgenomen bij jullie? Omdat Laplace de Belvier gisteren zo'n waarheid heeft gesproken over G-Sink, over Mollemaar. Voor uh, uh, duursport en wielrennen moet je een hele lange adem hebben. En uh, de topsport heeft een, iets heel moois in zich. Dat in één dag alles kan veranderen. Inderdaad, gisteren is in één dag alles veranderd. En hangt de stok bijna half, half uh, stok. Maar ik zou een persoon gelijk omhoog trekken. Want je kan vandaag zomaar winnen. En dan ben je een heel vrolijk mens hoor, Jeroen. En anders is het dat mooie land nog. Ja, joh, tuurlijk. Gofievelen, Frans. Wijntje erbij en... Uh, en uh, uiteindelijk uh, fiets je daar als een oud-renner... die bijna 50 wordt met 25 kilometer per uur doorheen. En daar eindigt het. <laughs> Jeroen wie luidt bij voor aan de Zwitserse grens... waar de renners over een uurtje van start gaan. Eerst gaan we naar de hoofdpunten van het nieuws. Gert Kluk. In de wekelijkse peiling van Maurice de Hond... heeft de PVV deze week drie zetels verloren. Het verlies volgt op de week dat er rumoer ontstond... over de kandidatenlijst van de partij... en het vertrek van twee woedende Kamerleden...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 Bij een concert ter eerder van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong Un zijn voor het eerst symbolen van de Amerikaanse entertainmentindustrie gebruikt. Foto's daarvan werden getoond op de Noord-Koreaanse staatstelevisie. Bij het concert waren enkele dansers verkleed als Mickey Mouse, terwijl op de achtergrond beelden te zien waren van Disney-films als Sneeuwwitje en Belle en het Beest. Korea watchers spreken van een koerswijziging. Ze denken dat de nieuwe leider Kim Jong Un een moderner beeld uit wil dragen dan zijn vader Kim Jong Il. En dat zijn de hoofdpunten. Aan WB Verkeersinformatie, er staat file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Knoopend Hoeverlaak en Afwik Bunschoten 5 kilometer. Na een aanrijding op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Zoeterwoudendorp en Leidschendam 5 kilometer. Bij Leidschendam is de linker rijschok dicht. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Straks uh, zicht op sportauto's. De werkelijkse autogebriek met Carlo Brands. En dan onder meer over een Fiat. Bert, dat moet jou ja. als niet-odoliefhebber aanspreken. Een Fiat met een ingebouwd espresso-apparaat. Als koffieliefhebber spreekt men dat, dat enorm is aan. Ja. Zeg, als u wilt reageren, ook op, dit, uh, la, op deze laatste onthulling... dan kan dat natuurlijk via Twitter. Dat is het handigste. Dan gebruikt u dan de hashtag R1 sportzomer Er meteen nieuws over het aantal Nederlanders... dat als toeschouwer naar de Olympische Spelen in Londen gaat. Dat aantal is nog nooit zo hoog geweest.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 Ziet L'enfant il te ressemble un peu On vient lui chanter la balade Un oiseau qui fait ce qu'il peut tu viens, tu viens de chanter, de chanter la balade, la balade des, ballade des ballade, gens heureux, tu viens de chanter la balade, la balade. Ja, dit is de hele aparte uitvoering van de Gérard Lenormand's uh, La Ballade de jean reux De ballade van de blije mensen. En er waren heel veel blije mensen die meededen om de oude Lenormand nog even te ondersteunen. Echt hoort bij Tour de France, he, dit nummer. Ja. En er zijn ook heel veel blije mensen die deze zomer naar de Olympische Spelen toe gaan. Heel veel Nederlanders gaan daar naartoe in Londen. Dat zegt het evenementenreisbureau ATP. Dat verkoopt namelijk losse kaartjes voor de wedstrijden. Maar regelt ook complete arrangementen. Jeroen de Roever is van ATP. Goedemiddag. Het wordt een record. Uh, ja, dat denk ik wel. Het ja. is nog nooit zo dichtbij geweest, dus de interesse is groot. Ja. Valt dat uh, aan te geven met een getal? Nou ja, uh, ik denk zeker dat er uh, tussen de 30.000 en de 50.000 Nederlanders... Uh, per dag aanwezig zullen zijn uh, tijdens de Spelen. Die zullen niet allemaal een kaartje hebben, maar die zullen er wel zijn. Maar dat is dus meer dan in Peking, dan in Athene? Uh, absoluut, ja. Is, uh, meer dan een verdubbeling daarvan. Zijn er bepaalde sporten heel populair? Um, ja, uiteraard uh, voor Nederlanders hockey. Dat, uh, dat ligt uh, redelijk voor de hand. Maar ook het uh, paardrijden, beachvolleybal uh, en zwemmen is behoorlijk uh, in trek. Ja, en wat doen mensen dan? Regelen ze het, het, het liefst allemaal uh, zelf? Of boeken veel mensen gewoon een arrangement? Uh, mensen doen beide. Uh, dat hangt er maar net vanaf uh, uh, hoe uh, uh, compleet mensen hun reis willen hebben. Uh, we zien dat veel mensen, omdat het zo dichtbij is... Uh, inderdaad een kaartje via ons kopen... en dan uh, zelfs de rest van hun reis regelen. Maar er zijn ook mensen die gewoon alle zorgen uit handen willen geven... en, uh, en het uh, gehele pakket afnemen. Ja, En als er dan mensen zijn die denken... oh ja, nee, dat is het, dat moet ik deze zomer naartoe. Kan dat nog? Absoluut. We hebben nog steeds kaarten beschikbaar in onze webshop. En uh, naar ik uh, heb vernomen zijn er ook nog voldoende vluchten, boten en treinen die zich uh, richting Londen gaan uh, verplaatsen. Dus uh, u kunt zeker nog naar de spelen. Ja, maar toch nog niet voor alles, alle sporten? Nee, er zijn uh, wat dat betreft uh, wel een aantal sporten al uitverkocht. Zoals uh, zwemmen en baanurennen en de ceremonies. Uh, maar bijvoorbeeld voor beachvolleybal en judo en, uh, en ook uh, de paardensporten op Greenwich uh, zijn er nog kaarten beschikbaar. Ja, en de atletiek? Uh, een klein aantal, maar niet zo heel veel meer. Dat is toch een van de populaire Olympische sporten. Ja, het is niet meer de 100 meter, maar misschien de marathon is nog net, net erg als een plekje. Nou, de marathon is sowieso beschikbaar, omdat het natuurlijk in uh, 42 kilometer door de stad heen kronkelt. Dus daar kan je gewoon langs het parcours gaan staan. En wellicht dat je dan niet op de finishline zit, maar daar kan je natuurlijk nog steeds een mooi stukje Olympische ervaring mee pakken. Ja, kan de wedstrijd in ieder geval volgen. Had u het trouwens verwacht dat er uh, zoveel belangstelling zou zijn? Ja, we hadden dat wel een klein beetje verwacht. We hadden natuurlijk al veel research gedaan. En ook gezien de afstand naar Nederland en de ontwikkeling van de spelen... die toch uh, steeds populairder worden als een evenement... wat je één keer in je leven meegemaakt moet hebben. Dus daar hadden wij ook op ingezet uh, een aantal jaar geleden... toen we kaarten moesten gaan bestellen en dat soort zaken. En dat is goed gelukt, dus we hebben veel Nederlanders kunnen helpen. Ja, once in a lifetime experience, zeg je dan. Hè? Meneer De Roever van ATP, ik dank u wel. Geen, geen probleem, graag gedaan. En we gaan naar Carlo Brantsen die zoals elke week op zondag aanschuift om te praten over het belangrijkste autonieuws. En ons straks weer meeneemt in een van de sportauto's voor deze sportzomer. Carlo, welkom terug. Dag Bastian. Ja, vorige week even weg, ver weg. Maar ik was wel in de uitzending. Je was wel in de uitzending. Ik heb je niet de in de steek gelaten. Nee, nee, nee, nee, nee. En hoeveel bekeuringen onderweg uh, opgelopen zo in Frankrijk? door het Eén heen. Eén terug. Eén heen en terug. Dat is consistent. Ja, dat is wel. Het is lasergun, tegenwoordig in Frankrijk. Ja. Frankrijk staat helemaal vol met radarpalen. Dat ja. is gewoon echt niet leuk meer. Uh, de meeste daarvan worden aangekondigd, dus een leuk bordje. Hè. Dan staat er ook, voor uw veiligheid komt er dadelijk een canton ja. Nou, dat daar kan ik mee leven. Ja, maar de stinkers zetten ook wel eens gewoon iemand neer. Ja, oh. zitten ze achter zo'n betonnen rand en dan, en, dan, en, dan, en dan staan ze met zo'n met de En pak ja. zie je op een half kilometer afstand. Dus je, je, je, je, al, je de hebt de shaak ge voordat je hun ziet. Je hebt helemaal geen kans meer dan, hè? Nee. Hey, en als je dan aangehouden je wordt... zou je bijna aan de aan de snelheidsregels. Dat zou ook wel eens goed aan... zijn, Carlo. Maar uh, als je dan aangehouden wordt, uh, moet je dan ook meteen uh, blazen? Want daar hebben we heel veel over gehoord de afgelopen nou, dagen. dat is leuk dat je zegt, op de heenweg... Uh, over mijn zoon was de, de, de misdadiger, zou ik maar zeggen. Die reed 171. Die werd wel meteen uh, uh, een, een blaaspijpje in de mond geduwd. Mm -hmm. uh, terugweg. Ja. Toch, zien ze toch dat er een wat oudere <laughs> ja. figuur achter? Nou, dus en, en toen, toen hoefde het helemaal niks, was allemaal goed. Dus uh, de tarieven vielen mee, heenweg uh, 90 euro, terugweg 45 euro. Dus het is, een rijden, Frankrijk, maar is het nog goedkoop om haar te is heel goedkoop. Het is en een... er waren ook Twitteraars die zeiden dan van, ja, weet je dat dan niet? Je, je moet gewoon standaard gewoon 90 euro in je zak hebben in Frankrijk. Ben je je al is klaar. ja, maar dan zit je in de categorie tot 105. 80 of zo. En dan, dus dan toch 171. Je hebt je zoon wel heropgevoed dat die dan gewoon 185 rijdt. Natuurlijk. Ja. Natuur. Natuur. Natuur. Nee, maar Natuur. het, het is geen gedonder over alcoholtestertjes <gül> uh, die je bij je moet hebben... Ja. of veiligheidsvestjes Niks of aan wat aan het, aan het, al die paniekverhalen die nee. je hier in de, in de pers hebt. Uh, nee, nou, nou, dat geldt weer enorm. Zeg, heren, zullen we afgaan naar het nieuws? Ja, nou ja. Wat Wil je Wil je weinig nieuws dan diep? Of zeg je van, ga er als een sneltreinvaart doorheen, want er is veel? Nou... Mogen We willen sowieso weten van die auto met die koffie zetten. Want dat dat ja. vindt Bert ook leuk. De Fiat 500L. Ja. ja, dat is zeg maar de opgeblazen versie van de Fiat 500. Een, een leuk autotje om te zien. Een, met... een grote auto. Hè? Ja, nou ja, ja nou, heel groot kan het natuurlijk niet. Want nee. je zit met twee slindermototorjes en, en, en, en een dieseltje. Dus je kan, je kan niet zeggen: van, ik maak er een mpv van. Maar het is de gezinsversie van de Fiat 500. Eigenlijk een beetje de multipla uit de jaren 60 exact. terug in exact. 500. Exact, maar dan Dat leuker om te zien. Okay. Alhoewel alles na verloop van tijd weer leuk wordt... dus ook die multipla van vroeger. Mm -hmm. Maar goed, in ieder geval... Um, ja, en als gimmickje hebben ze dan samen met Lavazza... een koffiezetapparaatje ontwikkeld. Een soort van thermoskan ingebouwd uh, met ja. pads... waardoor je onderweg gewoon lekker koffie kunt zetten. Je kan het ding overigens ook los zelf kopen... en dan ben je 150 piek kwijt of zoiets, geloof ik. Maar het past gewoon keurig in de bekerhouder... Een leuke gimmick voor het, uh, voor het Italiaanse merk. Ja. Ja, dan ja, moeten we het toch even hebben over het ministerie van... Economische Zaken heeft zich enorm opgewonden... over een tv-uitzending van Tros Radar... Ja. waarin een aantal niet nader te noemen... mensen hebben uh, uh, zich be beziggehouden over het elektrische autogebeuren. Maar oh, die mannen ah, die ja. zichzelf auto noemen. Ja, ja, ja die televisieversie die... van de Elf Stopcontacten. Exact. Ja, nou, precies. Dat, was, dat was met Pasen, werd dat uitgezonden. En het ministerie van EZ was nu al... dat ze zijn met de reacties zijn gekomen. Ja. Maar uh, in, in ieder geval, het was Elf. niet goed wat ze deden. Tros Radar had het... Zeker die presentatoren hadden het volledig mis. Ja, die waren want, niet zo'n enthousiaste fan van uh, elektrisch ja, rijden. Gingen voorbij aan het fenomeen dat je tegenwoordig ook uh, snel laadpalen hebt... en dat soort dingen en zo. En uh, uh, uh, uh, hadden het meer over de onmogelijkheden... dan over de mogelijkheden van de elektrische auto's. Wacht even, we moeten dus staatspropaganda plegen... om te zorgen dat we nog wel bij EZ binnen mogen? Precies, ja. ja nou, doen nou, die die was uitzendingen. die deden jij en ik, Bas. Ja. Uh, uh, dus dus we, we, we, we weten waar het over gaat. Maar er is dus... Ja, het ministerie van EZ vindt het gewoon heel jammer... dat door dit soort uitzendingen het elektrische auto gebeuren toch in een wat kwade daglicht komt te staan. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar er komen hier bij de NOS... waar we zitten vandaag, twee oplaadpalen voor de deur te staan. Ja, moet je Zullen we hem Carlo en Bas noemen? <laughs> ja. Dat kan op Maar Dat is dus een parkeerplaats van, wat is het, 1500 auto's of zo. Waar de twee oplaadpalen. Maar goed, los daarvan, het is, uh, da, da, da, da, daar zal het laatste woord nog niet over gesproken worden. Dat denk ik ook. Ik denk dat wij... Uh, nog één nieuwsje of gaan we al naar de rijimpressie? Nee, nee. Nou, de rijimpressie is leuk op zich, op zich, op zich. Nou, Opel Adam die komt eraan. Een klein Opeltje in de vorm van... of het is zeg categorie maar, Audi A1, Fiat 500, et cetera. Aanstaande, wat zal het zijn, dinsdag, woensdag, 11 juli... dan wordt die um, geïntroduceerd. Een laatste nieuwtje dan nog even voor nu. Dat is, en dat vind ik toch veel betekenend, Audi... On top of de wereld als het gaat om succes verdienen, uh, ja. afzet, noem allemaal maar op. Waarschuwt van jongens, uh, we spuren een rauwe wind. Dus meneer Stadler. Kunt u dit vertalen, zijn. meneer Bransen, voor de Nederlanders? De Zij zien moeilijker tijden aankomen. Aha. En dat is de eerste, ook van die, van, die, van die uitermate succesvolle merken... die zegt van jongens, zoals het nu gaat in Amerika... zoals het nu gaat in China, misschien dat er wel tijden aankomen... dat het allemaal wat minder wordt. Dat zijn aardige tekenen voor de verre toekomst. Dat heeft natuurlijk gelijk. En waar heb je behalve op de Franse snelwegen ingereden? Wat gaan we horen zo? Wij gaan zo rijden met de... Uh, dat moet ik even heel goed naar de Aston Martin Virage. Dat is een soort tussenmodel. Ik vertel het zo meteen ook in, het, uh, in de reportage. Maar een waanzinnige auto. Luisteraar, we hebben, we hebben echt mooie en echt fraaie en snelle auto's gereden. Voor Sportzomer en voor de Auto Show. Maar dit is hem wel hoor. Dit is... De Britse klasse, zoals je die nou ja, vroeger veel en tegenwoordig nog maar zelden, zelden tegenkomt. Net als de Panamera GTS van twee weken geleden, is dit een toegevoegd model aan het gamma. Later toegevoegd om het gat in prijs en prestatie tussen twee bestaande modellen op te vullen. En in dit geval heet het model virage, virage zeggen de Engelsen. En ja, de kenners weten het dan al, dan hebben we het over een Aston Martin. Nee, deze virage, zo noemen hem dan maar eventjes, die zit tussen de Aston Martin, DB9 en de DBS in. De DBS is het topmodel, de DB9 met een beetje fantasie, het Basismodel. En waar staat dat nou voor, dat virage? Dat staat voor een 497 pk sterke 6-liter 12-cilinder motor. En als dat voorbij komt, dan klinkt dat zo. Ja, in 4,6 seconden naar 100 en een top van 299 kilometer per uur. Daarmee behoort de Aston Martin Virage tot de absolute Super League. Om het zo maar even te zeggen. Maar nou, misschien nog wel veel belangrijker: dat, is, ja, of dat zijn zijn looks, zijn uiterlijk. Ik noemde net al eventjes de Panamera GTS van Porsche. Nee, noemden die de. Nou, misschien wel allerlekkerste sports-tourer ter wereld. Klopt ook nog steeds. Maar deze Aston Martin, nou, laat maar even zeggen... dit is in elk geval de mooiste. Niks overdadig, niks schreeuwerig. Prachtig, prachtig, prachtig afgewerkt. Zowel van buiten als van binnen. Achterlijk snel, werkelijk idioot snel, En toch... Een gentleman's car, een gentleman's sports car. Echt iets voor mij eigenlijk, als ik het zo bekijk. Ja, dat had ik gedroomd. Want in een dichte uitvoering kost deze auto 280.000 euro. En open, als je dan per se open moet rijden... dan zit je alweer op de 295.000 euro. Jammer. Ongeveer de prijs van een jaren 30 villa... tegenwoordig in het dorp waar meneer Brandse woont. Eh, meneer Brandse. Dank u wel voor deze prachtige impressie. 5.9 V12. Dat, blijft, dat beklijft goed, hè? Zoiets. Zo ja, ja, ja. ja, ja. ja. Mooi, maar, ik, je bent er stil van. Ja, ja, maar ik moet je zeggen, ik heb nu ook weer in een Porsche Panamera gereden. Ja. Dat is ook wel lekker. Het is zo moeilijk kiezen in die hoek. Lekker, Het is zo lekker. Als jullie ook kan je elke week in iets anders rijden. Ja, dankjewel. Dat is ja. Ja. Ik ga me ook eens specialiseren. Op weg met Sportzomer Tour de France. Joris van den Berg die staat bij de start van de Tour-etappe vandaag in Belfort. De rit begint om kwart over één, gaat richting Zwitserland. Joris, uh, om te beginnen even, Johnny Hogeland. We horen van zijn vriendin gisteravond uh, dat hij misschien zou gaan winnen vandaag. Maar we, we hebben ook berichten gehoord dat hij last heeft van zijn knieën. Gaat hij wel van start? Van start en hij zegt: uh, Ja, ik in de kop moet vandaag. Het is te hopen. Met andere woorden, met Johnny Hoogland gaat ja, dat zo slecht niet hoor. Hij zegt: Het is niet erg, maar het moet niet erger worden. Die knieblessure, zegt Johnny, is ontstaan doordat hij wat rare bewegingen heeft gemaakt met dat been. Maar goed, Hoogland gaat dus gewoon van start in de achterrit. Goed, hij gaat van start. Dan hebben we ook nog uh, Wout Poels. Is daar nog laatste nieuws uh, uh, over? over? Ja, uh, Poels is dus de ploeggenoot van Hoge Land bij Vakantelij DCM. En ploegleider uh, Daan Luijks zei daarnet over die valpartij van Poels hier gisteren... ineens waren we uh, het midden kwijt. Poels is de man om wie de ploeg gebouwd was. En Vakantelij is nu dus een beetje stuurloos. Hij ligt nog steeds in Frankrijk in het ziekenhuis. Poels heeft een goede nacht gehad. Uh, zijn bloedvaren zijn goed, maar hij heeft nog steeds wel pijn. En hij wil heel graag naar Nederland. En bij de ploeg doen ze er nu alles aan om het logistiek voor elkaar te krijgen dat hij zo snel mogelijk naar Maastricht kan worden vervoerd. Want nu zijn er allemaal onzekerheden om cool zijn... en hij wil graag omringd worden door Nederlanders... in een vertrouwde omgeving herstellen. Ja, en Joris, vandaag is het een bergetap. Althans, de komen zeven heuvels schuine bergen voorbij. Vandaag voor aanvallers, een dag voor iemand als Hoogeland. Ik zei het al. Uh, ik denk dat het vandaag gaat lukken voor een aantal sterke kerels die elkaar gaan vinden in de ontsnapping. Een mannetje of zes, misschien acht, misschien tien, zoiets, en dan lang, lang vooruit rijden. Met twee doelen. één, de etappe zegen. En twee, we zijn natuurlijk mannen die dat bergklassement willen winnen. Nou, daar kun je vandaag een mooie basis voor halen. Goed, het belooft een mooie dag te worden. Kunt u allemaal weer volgen met de Joris van den Berg. Maar natuurlijk ook met Gio Lippens hier op deze zender op Radio 1 tijdens de Sportzomer. En dat zijn de mannen die hard fietsen, maar er zijn er ook duizenden fietsfanaten in deze toerweken zoeken onze verslaggevers de echte liefhebbers op. Bert Molenaar was in Haarlem, waar bellende, sms'ende en kletsende pubers de weg versperren voor wielrenners. Hij ging erop puberjacht. Al jaren heb ik als wielrenner last van pubers. Ze rijden dan drie, vier dik naast elkaar voor je. Kletsen, lachen, bellen, sms'en, oortjes in, slingerend. Ik ben helemaal zat. Ik ga de dames, het zijn vooral jonge meiden, hoewel ook wel jongens. Ik ga vooral dames aanspreken en kijken of ik er nog iets aan kan doen. Ik moet jullie even aanhouden. Nee. jullie van mij? Ik klein beetje. Opeens besprongen. ja. Ik heb heel slecht nieuws voor jullie. Kun je er even dichterbij komen? Ja. Ik zag jullie twee uh, fietsen. Ja. Uh, twee pubermeiden. Ja. Ja. En jullie zijn, zeker als jullie met z'n drieën zijn of met z'n vieren... de schrik van de wielrenners. Want wat doen jullie met z'n vieren of met z'n drieën naast elkaar fietsen? Ja. Oude hoeren, ja, lachen, bellen, teksten, sms'en? Ja. ja. fietsen toch altijd naast elkaar? Waarom eigenlijk? Dat is veel gezelliger, want anders is die anders zo afgesloten. Ja. Wat bespreek je dan? Gewoon een beetje... Nou, ja, ik weet niet eigenlijk gewoon. Wat je in de doen? Ja, en uh, wat, uh, hoe het was op school. En dus of we samen gaan leren of Al dat soort dingen. wanneer we een ijsje gaan halen. Je ziet er echt helemaal uit als een puber. Je hebt een beugel, uh, uh, lang blondere haart, grote tassen, een damesfiets. Zo hoort ja. het, toch? Ja, eigenlijk wel. Het wel. En, en het liefst ook nog bellen onderweg, hè? Of, of teksten. Ja. ja, maar als je samen bent, doe je dat niet echt, want dan... Nee. Nou, ik heb ook wel drie, vier meiden naast elkaar zien fietsen... waarvan de twee al fietsend ja. en slingerend dat, op het Dat is wel heel ongezellig. Ja. Om, ik dacht, je gaat nu zeggen, dat is wel heel gevaarlijk. Ah. <laughs> ook, ook. Dat was, was, was niet het eerste waar je aan dacht, hè? Nee. nee. Hey, en hoe oud zijn jullie? Uh, even denk twaalf. Uh, Moet je even over nadenken. Ja. Wat denken jullie van hier nou, dat ze ook. Uh, nou, Ik vind het wel goed dat ze op het fietspad rijden en ik ga ook altijd wel, altijd wel aan de kant. Er uh... ja, komt nu een hele kudde pubers langs. Ja, dat zijn al onze vrienden. Maar, laar, wat doen jullie? Radio. Ja, kom er maar rustig bij hoor. Want we zijn op puberjacht. Auwe, hoerend, lachend, bellend. Kan dat een keer afgelopen zijn? Ja, ja. Ik, ik vind het wel grappig. Ze kunnen, kunnen het jullie... in een vrije tijd doen? Wat zeg je? In een vrije tijd. Wat? Ja, wielrennen. Oh, moet wij fout. moeten toch ook langs school fietsen? Bedoelt of scho naar school fietsen? Jij bedoelt, kunnen ze buiten schooltijden gaan fietsen? Ja. ja. Nee. Hoe komt het nou dat ik er eigenlijk nooit boos om word? Dus ze rijden weer drie, vier van die pubers voor mij? Nou, omdat je dan ziet dat kinderen lol hebben... en dat ze dan ook naar school toe fietsen en zo. Kunnen en dan... jullie... En puber blijven. Maar ook iets minder bellen op die fietsen. Ja, u, iets minder, iets ja, minder, minder sms'en. Nou, daar gaat het ja. ook om, ja zeg. <laughs> ja, dat kunnen ja. ja. Wat komt daar aan gefietst? Mevrouw, mag ik u iets vragen? Goeiedag. Goeiedag. Kink, er komt een mooie renner aan. Ja. Ik moet het corrigeren, een mooie renster. We moeten even over uw fiets spreken. Wat heeft u erop zitten voor een groep waarmee u schakelt en remt? Ultegra. Van Shimano. Ja. Dan zijn er drie merken...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 Ja, sowieso. Mooiere benen? Dat weet ik niet. Mooiere billen? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. <laughs> Daar let ik niet op. <laughs> Heeft u ook zo'n hekel aan, Mart Smeets? Ja, oh. ja, vreselijk. Willen jullie nog even afscheid nemen van Mart? Ja, ja, ja. Dag. Dag. Dag. dag. Dag. Dag. Zit toe. Ik denk het wel, hè? Ik denk het ook. In zo sprak Bert Molenaar de bubbers in Haarlem bestraffend toe. Uh, op de fietsje ook uh, straks volgens mij, Bert. Ja, ik ga ook zo lekker op de fiets. Dank je wel. Ik hoorde dat het regent buiten. Ingrid <laughs> van der Vlissen nog steeds was onze gast uh, al eerder een uur schrijver van het boek Militairen en de Veluwe. Uh, uh, het verenigingsleven heeft ook geweldig kunnen bloeien hè, door de komst van militairen op de Veluwe. De ja, ja waren, die mannen die kwamen daar, die zaten in hun kazernes en hadden in hun vrije tijd niet zo heel veel te doen. Dus die richtten dat deels maar zelf op. Maar wat hebben ze opgericht? Muziekvereniging? ook sportverenigingen, voetbalverenigingen? Ja, muziek, dat namen ze eigenlijk van oudsher al mee. En uh, ja, zodra de eerste sportverenigingen opkomen rond 1900... komen ook de eerste militairen naar de Veluwe. Dus en dat nemen ze mee. Dus dat is misschien de verklaring, want in het zaterdagvoetbal met name... heb je heel veel nou, clubs die in de topklasse en in de hoofdklasse spelen... die van die Veluwe afkomen. Ja, ja, ja. En zijn echt, nou, zeker in Ede is dat ook bekend. Er werd in Ede nog niet gevoetbald voordat de militairen kwamen. Want dat vond men maar... Uh, nou, dat deed je niet en dat werd ook wel eens op zondag gedaan. Dus dat kon al helemaal niet. Maar ja, die militairen namen een bal mee en die gingen voetballen. En ja. die zochten ook andere Edenaren om tegen te kunnen voetballen. Ja. En zo is het gekomen, zoals dat mooi heet. Ja. Nog een andere vraag. Wat doet een Vlaardingse met een boek over militairen op de Veluwe? Want u bent een Vlaardingse historica. Ja. ja, ik ben ondernemer, ik heb een eigen bedrijfje. En ik heb ooit gesolliciteerd op de klus projectleider militairen op de Veluwe. Want dat leek me wel aardig. En inmiddels verknocht geraakt aan n Veluwe en verhuist. Nou, wel, wel, aan, wel aan het onderwerp. Ik ben niet verhuisd. Nee, nee, nee, nee, dat nog niet. Ik reis nog dapper heen en weer elke keer. Maar ja, ik had er vooraf niet zoveel mee, maar toen ik er even wat langer over nadacht... denk ik, ja, militairen, Veluwe, natuur... Oh. ook iedereen die ik erover sprak, iedereen heeft er wel iets mee. Juist. Jack van Gelder is inmiddels aangeschoven gaat na een met Goert uh, van Brakel praten. Over de Sport Jack. Wat staat er allemaal op? Oh, het is een lekkere dag, want we hebben Formule 1. We hebben MotoGP, maar natuurlijk uh, de grote hoofdmotor Tour de France. Ja. Uh, Achtste etappe, belangrijke etappen. 157 kilometer met finish in Zwitserland. En Wimbledon is natuurlijk geweldig. Uh, Root je ja. verder tegen Andy Murray of Murray. Misschien dat we vanmiddag eindelijk horen hoe je Ik heb nooit enig uitbreken. idee van hoe je het uit moet spreken. Nee, maar niemand. Want ik hoor commentatoren dat ook dwars door elkaar heen Dus dat gaan we ook volhouden vandaag. Het is Murray of, of Murray. Murray. En, en, en, en verder... Murray. Wel. En, maar het, het zou voor het eerst sinds 1936 zijn dat een, een Brit eventueel... Maar, uh, maar kan de kans tegen die veder die zo ongelooflijk geweldig staat? Naar mijn staat idee zou die normaal gesproken geen kans maken. Ja? Maar met het thuispubliek en misschien het momentum... Ik zie hier op dit moment, terwijl jij zit te praten, zie ik daar beelden van uh, Wimbledon. Volgens mij regelt het. Prima, dan hebben we voornamelijk Tour de France vanmiddag. Nee hoor, het dak nee, gaat, gaat het dicht. Het, he. het dak gaat gewoon weer. Gaat ja, en Misschien is, hij wel, is Murray <laughs> wel heel goed. En Murray misschien wat minder met een uh, dicht dak. Ja, met een Weet ik nooit. Ja. Maar het is hoe dan ook, historisch, als als vederer wint. Wint hij voor de zevende, zevende keer? Zevende keer, ja. geweldig. Het hey, leuk hoor, de tennis. Maar nou, uh, Silverstone, Formule 1. Daar regent het gewoon. Geen dak erboven. En iedereen hard. En op de derde plek... staat Michael Schumacher eindelijk weer eens iets ja, een zijn Dat is mooi. Dat is leuk. geweldig. Ja, top. Ik, ik heb me ooit uh, heel lang mogen interviewen. Ja? En hij is een voetbalgek. Dus als er testrondjes werden gedraaid... dan stopte hij na een rondje en dan ging iedereen besleutelen. En dan heb ik keurig met hem staan voetballen. voetballen. Fantastisch event. Ja. Kan, kan hij een beetje voetballen? Hij kan goed voetballen, ja. ja? Maar ken jij een Duitser die niet goed kan voetballen? Ik helaas niet. Ja. Nee. <lacht> ik vlees en meer als koeien. Ja. Ja, ja. Jack van Gelder, zometeen dank je wel... om zo meteen, om, uh, ja, zo meteen uh, drie uur samen met Gohoud van Braak, met al die ja, hartstikke is ook een mooie, een prestatie. mooie sportdingen. En wij zijn er volgende week. Ja, wat dacht je andersom?